Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. Zo'n twintig Taliban-strijders hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul aanslagen gepleegd op overheidsgebouwen. In het centrum van de stad ontploften bommen en braken vuurgevechten uit. Er zijn doden en gewonden, hoeveel is niet duidelijk. De gevechten zijn nog aan de gang. Afghaanse regeringstroepen proberen de situatie weer onder controle te krijgen en hebben een deel van de stad afgesloten. De Taliban hebben het vooral voorzien op het presidentieel paleis, de centrale bank, het ministerie van Justitie en het Serena Hotel, waar veel buitenlanders verblijven. CDA-minister Maria van der Hoeven stelt zich bij de komende Kamerverkiezingen volgend jaar niet meer verkiesbaar. Van der Hoeven wil niet meer op de kieslijst omdat ze niet zeker weet of ze een nieuwe termijn van vier jaar wil afmaken. In Den Haag gingen geruchten dat ze de opgestapte burgemeester Leers van Maastricht wil opvolgen. Maar minister van der Hoeven heeft die functie, voor die functie geen belangstelling. De man die in 1981 een aanslag op de paus pleegde, is vrijgelaten. Mehmed Ali Atscha zat in Italië bijna twintig jaar vast voor die aanslag. In 2000 werd hij uitgezet naar Turkije, waar hij direct werd vastgezet voor de moord op een Turkse journalist in 1979. Enkele jaren geleden werd in een medisch rapport vastgesteld dat Atscha leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. In een verklaring zegt hij vandaag dat hij de messias is en dat de wereld deze eeuw vergaat. Somalische piraten hebben de kaping van een olietanker die onder Griekse vlagvaart beëindigd. Dat gebeurde een dag nadat er een losgeld was betaald. Er zijn 28 bemanningsleden aan boord van de tanker. Ze zijn volgens de eerste berichten allemaal ongedeerd. Volgens een Somalische bemiddelaar hebben de piraten 3,5 miljoen euro losgeld gekregen. Maar dat bedrag is niet bevestigd door de eigenaar van het schip.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 ...van Zandvoort op zaterdag... ...bij van Zandvoort. Lokale omroep voor Zandvoort en delft 11 met ...met 24 uur per dag muziek en informatie. Ja, toch? Ja, zeker. Uh... Christine Aguilera trouwens... ...en The Candyman. G Zandvoort en de regio. Dan uh, hebben we het helemaal uh, compleet aangevuld. Ja, en zoals de luisteraar, zoals ik dat beloofd had... het laatste uur uh, veel sportnieuws van binnen- en buitenland. En we gaan eerst eens even over de grens kijken in Duitsland en wel in München. Want Bayern München is sinds vrijdagavond een nieuwe koploper in de Bundesliga. De formatie van ons aller Louis van Gaal bleef in eigen huis o Offenheim de baas. Daarmee... Daarmee... Onglaublich. Onglaublich. Ja, dan nou gaat de telefoon ook nog. Nee, ik, ik zet hem wel even stil hoor. ik eerst even mijn verhaal af. Even weer terug. Ja, uh, daarmee ruilde de recordmeister de derde stek voor minstens één dag in voor de nummer één positie. Met Mark van Bommel en Arjan Robber in de basis kwam de ploeg van Van Gaal in eigen huis voorrust op voorsprong. Martin De Micheles was na 35 minuten tref zeker door een uit een afgeslagen hoekschop binnen te schieten. 1-0. Met het doelpunt van de 29-jarige Argentijn werd Van Gaal op zijn wenken bediend. De Nederlandse oefenmeester filosofeerde vooraf... wellicht kunnen we met een zegen wat angst verspreiden onder onze tegenstanders. Invaller Miroslav Klozen tikte op aangeven van Van Bommel vlak voor tijd de stand naar 2-0. Kort daarop werd Van Bommel gewisseld. Robben speelde de hele wedstrijd mee. De Nederlandse international had tijdens het trainingskamp in Dubai een voetbessluur opgelopen... maar Robin ondervond daar vrijdag duidelijk een, duidelijk een hinder meer van... De buitenspeler was bij nagenoeg alle gevaarlijke momenten van Bayern betrokken. In blessuretijd miste Mario Gomez nog een dot van een kans. De spits trof binnenkant van de paal. Edson Braavart bleef de hele wedstrijd op de bank zitten bij Bayern. Maar nu komt het natuurlijk. Bayern Leverkusen kan vanmiddag al tegen FC Mainz 05 de koppositie heroveren. Mocht de club uit Leverkusen punten verspelen, dan kan Schalke 04 zondag tegen FC Nürnberg de leiding overnemen. Maar nou, vooralsnog staat Louis van Gaal no, to, tot op dit tijdstip nummer 1 met Bayern in de Duitse Bundesliga. Doet hij hem goed. Tot zover dit uh, blokje sportnieuws bij CFM. Whisper Star.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 en zo blijf je maar doorleren, hè. zo blijf je maar doorleren van uh, een nummer uit Dawson's Creek. Een van mijn uh, favoriete series destijds, hè, dat hij op televisie was. Zo leuk vond ik dat. Door de John Hyant. And have a little faith in me. Ja. En we ja. hebben even nieuws uit, uh, uit uh, Buenos Aires. Uh, daar is natuurlijk op dit moment de Dakar Rally nog in volle gang. En uh, we kunnen u mededelen dat Marcel van Vliet vandaag in Buenos Aires... naar alle waarschijnlijkheid op de laagste treden van het podium in de Dakar Rally plaats kan nemen. De Nederlandse Ginaf chauffeur staat stevig op de derde plek... met dik tien uur achterstand op klassementsleider Vladimir Tchagarin. Van Vliet zit er vrijdag de vijfde tijd neer, ruim 23 minuten langzamer dan de Rus. De Russische truckchauffeur Fidaus Kabirov heeft vrijdag het traditionele duel met zijn landgenoot Vladimir Chagin in de Dakar Rally in zijn voordeel beslist. Kabirov in een kamas, en dat is het merk van de truck, was in de dertiende etappe over tussen... San Rafael en Santa Rosa met een special van 368 kilometer. 1 minuut en 50 seconden sneller dan Chag Chagin. Dat was de vierde keer dat deze editie van de Monster Rally met Kabirjov in zijn, zijn landgenoot en ploeggenoot klopte. Chagin hoefde zich vrijdag echter ook niet meer bovenmatig in te spannen. Zijn voorsprong in het algemeen klassement op zijn collega Rus. Met nog één rit te gaan is ruim genoeg 1 uur 11 minuten en 53 seconden. Nog 206 kilometer die meetellen voor het klassement, scheiden hem van zijn zesde Dakar-winst. Dus ook daar komt een einde aan. Ja, Jan en Lammers hadden vorige. Ja, week vorige week al een einde. Die was vorige week ook al uit, oh. uitgevallen. Zonde. Hè? Dus we hebben nog volgens mij nog één koronel rondrijden in een, in een buggy. En hopelijk dat hij de finish ook gaat halen van deze monster rally. Oké, okay. weet je wie je altijd te, tevreden moet houden bij de omroep? Vertel. De penningmeester. Ja! Ja, want als je geen penningen krijgt, dan uh, kan je niks meer doen. En deze niet, hè? zit er ook echt op, hè? Ja, daarom. Nou, speciaal voor Ivo, dan de volgende plaat. Alicia Dixon is I hier. Nou, moet het wel goed komen, toch? Oh, ja, well. dance, yeah. to We hopen het wel. <laughs> Zou een beetje swingen, hè? Ja. ja een beetje in de feeststemming komen, en? mag toch ook wel, of niet? Ja, zeker, en hoe heet deze groep? De Hummers Housewind. Oh, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. ja. Die kent ze ook wel van uh, Life is Life, en daar uh, leek het begin weer een beetje op. Leek ook wel een beetje op Supertramp, maar dat was het bij dit niet. dit weer niet. Nee, dit weer niet. <laughs> Zeker een heel klein beetje. Op, nog meer autosport. En wel uh, uit uh, Hamburg. Michael Schumacher was inderdaad al terug in de Formule 1. En, sinds en hij is weer weg. En, en, nee. en sinds afgelopen donderdag ook in woord. Oh. Ik wil met Mercedes wereldkampioen worden. Ja, wat moet je anders zeggen? Misschien lukt dat niet in het eerste seizoen van mijn terugkeer. Maar binnen drie jaar is het een reëel doel. Als hij 50 is, dan uh, is het Al de zevenvoudig wereldkampioen uit Duitsland. Donderdag in de Bildzeitung. De 41-jarige Schumacher heeft een driejarig contract getekend bij Mercedes. Hij begint na ruim drie jaar aan zijn tweede loopbaan in de koningsklasse. In zijn eerste reageerde hij de Formule 1 met 91 Grand Prix Zegers. Te oud voor een rentrée voelt hij zich zeker niet. Blijkbaar ben ik erin geslaagd de gevolgen van de ouderdom tegen te houden. Ik moet wel goed goede genen hebben, zoals Schumacher dat zei. Hij boekte zijn grote successen bij Ferrari. De Italiaanse Renstal heeft Fernando Alonso komend seizoen als blikvanger. De Spanjaard zei bij de presentatie van het team in Madonna di Campiglio, dat is een uh, hè, heel bekend skigebied. dat Ferrari zijn laatste team is in de Formule 1. En dat is 100% zeker. Ook Alonso gaat in 2010 voor niets minder dan de wereldtitel. Hij veroverde er bij Renault al twee. De terugkeer van Schumacher in de Formule 1 is een goede zaak. Ik ben klaar om het gevecht met hem te met hem aan te gaan. Ferrari is een wereldberoemd team. We moeten winnen. Dus ik kan niet wachten tot het weer begint. Nou, zo maar een plaatje draai. Dan voor Chumi. Doe we. Ja, de Commissar. Hier is Foco. www.zfmzandvoort.nl Ziet je hebt zelf gehoord, hoorde je de single van Frankie Valli in the Four Seasons. En oh, what a night. Nou, je weet maar nooit he, wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Nee. Albert-Jan? Uh, ja. Ja. In ieder geval vroeg naar bed. Ja, dat sowieso. <laughs> en uh, nog even voetbalnieuws. En uh, wel het laatste nieuws uh, van de Afrika Cup. Die, uh, zoals u wellicht weet, uh, nu verspeeld wordt in Afrika uiteraard. En uh, Ivoorkust plaatste zich vrijdagavond tegen Ghana als eerste voor de kwartfinales in de strijd om de Afrika Cup. In de uitgedunde pool B spelen de drie overgebleven landen na het vertrek van Togo slechts twee duels. Ghana speelde pas zijn eerste wedstrijd op het toernooi. Afgelopen maandag had de ploeg uh, die, uh, met nakspeler Matthew Amoa in de basis tegen Togo. Hadden ze moeten spelen, maar dat ging dus niet door. Dat land werd nadat ze zich terugtrokken. Teruggetrokken hadden na de gewelddadige aanval van vorige week op de spelersbus, officieel gedisqualificeerd. In de Angolese enclave Cabinda spelen de overige drie landen om twee plaatsen in de kwartfinale. In het eerste duel van groep B kwam het sterrenensemble van Ivoorkust niet verder dan een bloedloze 0-0 tegen Bokino Faso. Met onder meer FC20-speler Tio en de, de Chelsea-kanonnen DJ Drogba en Salomon Kalou kwamen Les Elevants, zoals ze genoemd worden, tegen Ghana wel vlot tot scoren. Een counter halverwege de eerste helft leidde de treffer in. De assist was van oud Feyenoord Kalou en Gervinho kon vervolgens binnentikken 1-0. Elf minuten na rust bleek het billenknijpen te worden voor Ivoorkust... want Emmanuel Eboué kreeg rood na een flying tackle op Opoku. Mm -hmm. Amoa schoot via de buitenkant van de paal naast het doel. 10 minuten later kwamen Les Élevants via een vrije trap... na een overtreding van Erik Addo van Rode JC op Drogba in Veilige Haven. jaar zag Ghana's goalie Richard Kingston te ver voor zijn doel staan. De speler van het Franse Valenciennes krulde van grote afstand prachtig binnen 2-0. En Drogba tot slot kopte Ivoorkust in de laatste minuut... na een assist van Keita vrij naar 3-0. In blessuretijd redde Ghana vanaf 11 meter de eer... Gian Benutte, De Pingel 3-1. Uh, de voetbalwedstrijden worden allemaal uitgezonden via Eurosport. De Afrika. Afrika. De Afrika Cup. Cup. Ja, nou, ja. daar wordt deze plaat natuurlijk bij dan, hè. Uh, ben benieuwd. Ja, ben je benieuwd. Welke heb je geraakt? Introspel, hè, gaan we doen. 30 januari in uh, Café 4. Ja, je okay. tegen de rest van de wereld. Even kijken of jij mee mag doen. Dit zoeken we op. Doe jij wel eens mee aan de toto? Ik zou je even helpen. Dit volgens mij is het toon Ja, dat sowieso. Met. En wat had je het net over? En nummer? Je had het net Afrika. over. En nou, heel goed. Nou, Je bent weer geslaagd. Ik hoor blijven. I hear the drums echo in tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in the 12.30 flight. The mooletwings reflect the stars that guide me towards South Bay.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 Gaan draaien op de zaterdagmiddag. Oh ja, kan er maar één zijn natuurlijk. Dit is van Dus Japos. De 74, 75 de Cornels. De Cornels, ja, helemaal lekker. Lekker FM. Voor Zandvoort en de regio. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen in Zandvoort? Ja, even een uh, resume. Uh, morgen, uh, uiteraard zoals ik al uh, eerder op een uur heb vermeld. Het openingsconcert van de Classic Concerts reeks. Het Heem Steeds Philharmonisch Orkest in de Kerk, Aanvang om 3 uur. En in de krocht trio Johan Clement met als gast Jasper Blom op de saxofoon aanvang half drie. En als u daarna nog meer jazz wil horen, dan bent u vanaf half vijf van harte welkom in uh, Café Alex. Want daar treedt niemand anders op dan onze enige echte Adamspoor met Spoor 5. Half vijf in Café Alex. Oké, okay, zometeen Jovenes, de ja. eindstand van uh, het Dan Dan gaan ze even bellen. Maar hier is nog eventjes een uh, lekker plaatje. Wat dacht je van deze? Van Rowan Hersen? Je bent ook helemaal los. wist hier van genoeg. Het een kwestie van gedoe. <laughs> Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Lenders doet. Oh, ik heb niet aan zijn lange lippen gewaakt. Vandaag dagen moest komen en op de nacht. Voor alles waar ik rooi, maar waar... We wachten op succes en op die mooie dag. Dag in de zon in in de zelboelijk. Verriet word ik weer hebben rond en gevierd. Maar tot nou toe heb ik al niet meer. genier. Het is een kwestie van geduld. Rust wacht en op. This girl sticks out in the glass well in But der Dat zit hem de mensen denk ik en dat gezicht. Dan loop ik over het stroo, dan weer nog gerend. Door het in beroemde. you Opgericht. Hey, mama, en naar de hey, Darts. <laughs> Come back my love. Een <laughs> gouden uit de jaren man, 90. Man. Ja. Uh, ja, 90. Ja, even 90? Ja, toch? Dat is toch veel ouder, man? Nee. Dat is echt, uh, ja. Nou, dat 80 noemen we oude meuk, noemen we dat. Nou, dank u wel. <laughs> nou, dan kan ik, kan, kan ik het weer meedoen. Uh, over vroege vogels gesproken. Uh, er zijn weer bijzondere wintergasten uit het hoge noorden in de Amsterdamse waterleiding Duiden aanwezig. Het open, stromend water van de Amsterdamse waterleidingduinen is namelijk in de winter een aantrekkelijke pleisterplaats voor vogels. Een graag geziene wintergast is bijvoorbeeld de kramsvogel. Ja, wist je niet, hè? Nee. Deze trekt in de winter soms zelfs vrij massaal naar West-Europa. Deze vogels zijn vooral afkomstig uit de Scandinavische landen... en zwerven in deze tijd ook wisselende plaatsen rond. Ook de pestvogel, hè? hier aanwezig, Sjors, goed, <klaars> Zie foto, nou ja, dat zou je... Hier... <laughs> Doe maar niet. ...is een echte wintergast. Al deze vogels maken de Amsterdamse waterleidingduinen in de winter tot een prachtig natuurgebied. Wilt u genieten van de mooie natuur in de duinen, in de winterse omstandigheden... ...en van de bijzondere wintergasten, dan raad ik u aan om daar een wandeling te maken. En op zondag 17 februari, dat is morgen dus, is er een excursie. En die vertrekt om 11 uur bij de ingang, aan, bij de ingang Oase aan de Vogelenzang... Ze weg. Ze weg. Toepasselijk, hè? Ja, januari trouwens. Deze excursie is ook geschikt voor minder ervaren vogelaars en oudere kinderen. Deelname is gratis en duurt twee uur. <kuggen> Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegangskaart is verplicht. Verrekijker aanbevolen en ik zou zeggen neem een fototoestel mee. En denk aan warme kleding. Meer informatie bij Rolof Bodaarts, 023 571 7773. Of kijk op www.ivn.org. Zk.nl En wie ja, ja. weet, misschien kom je ook nog wel een uh, damhert tegen of zo. Een Amsterdams Een Amsterdams Ja, Amsterdams Hertz. Ja, oké. Ik heb, ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij nou. Jan van kunnen we helaas niet meer bereiken in de Corver Sporthal. Dus de einduitslag van het school basketbaltoernooi. Houdt u even van ons te goed. Goed. In ieder geval hebben de, de, de jonge mannen van de oranje school die hebben sowieso gewonnen. Ah, Oké. Okay. Maria School zal tweede geworden zijn. Van de dames moeten we helaas de eindstap ons wouden. Uh, het meest sportieve team moeten we ook maar even afwachten. Ja, moeten we ook even afwachten. Het zij zo. Het zij zo. Maar wie wel de studio's binnengekomen is onze collega Andor. Andor, hartelijk welkom. Je zou er niet zijn geweest. Waren het niet dat je iets vroeger terug bent in Zandvoort. En je hebt een verrassing voor alle luisteraars. Ja, ik moet even kijken, want er is een beetje een gare koptelefoon dit. Is dat niet voor jou, Rob, of niet? Nee, nee, nee. Ik heb mijn eigen koptelefoon op, hoor. En zijn eigen kop ook. Oh, ja, mijn eigen het. kop heb ik ook op. Dus ik moet het... <laughs> uh, ik... Maar goed. De, vertel. Even kijken, hoor. Ja, want we bestaan 20 jaar. En uh, we hebben uh, een uh, nieuw ding opkeerd. Hij is nog lang niet af. Kan ik alvast verklappen. Maar uh, uh, ja, we hebben al wat, we hebben al wat binnengekregen. Oké. Okay. Zullen we even laten horen? Ja, krijgen we nog meer dan? We krijgen nog meer. Zullen we er even een paar laten horen? Moet ik even kijken van waar ze staan en zo? Ja, is goed. Ja, nou, we laten gewoon even ZFM. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scat Al 20 jaar. Wife. Sorry, ik Why? Sorry, in de muziek. Dit is 20 jaar ZFM. Wow, dat klinkt mooi, uh, Ander. Ja? Ja, zeker. Nou, dan gaan we er toch nog eentje mee. Ja, heb je er nog eentje? Moet Voet ik even... CFM. Al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Tenminste, dat wordt de komende maanden het geluid van uh, CFM. 20 jaar live. Ja. Is dat mooi of mooi? Dat hoop ik tenminste Dat dacht ik wel. Ja. Heb je er nog Cf -CfM. een? CFM. -Cf in 2010. Al 20 jaar een zee van muziek. En een golf van informatie. Zie Heel Helemaal super. In de rest blijft een verrassing. De maar de er blessed. komt nog veel meer.